De Deel 34 Het vliegtuig heeft ongeveer twee euro vertraagd. Daar zit uh, Albertini in. Nou, heb jij weer druk gemaakt met niks, hè? Al het gehaast was hey, helemaal niks voor Hey, Hé, hé, hey, hey, hey, ja. hou jij even je brutale kop, zo'n pruis. Hm. Het echte werk gaat beginnen voor de moker. Albertini komt, de grote man uit de steeds. Maar of dat nou zo goed is voor zijn hart? Je had hem moeten horen tieren in de auto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 Dat moeten we naar nou doen, Kees. Ja, kalm. Ik, uh, ja, ik ga wel. Ik ben kalm. Nou ik ben kalm. Mr. Uh, Albertini. Mr. Albertini? Ja, yeah, dat yeah, that's me. <laughs> this is uh, Mister Mr. Harry Pruis, who is Hello. delighted to do business with you. Yes. And this is his son, John Pruis. Hallo, sir. Uh, yeah, nice to meet nice. you. zien. Uh, this is my assistant uh, Salvatore Bafani. Nice to meet you. Hello. And where's the girl who translated our mm. conversation on the phone, huh? Uh, well, I I'll take uh, care of the translations now. Uh, I am the consiglier of Mr. Press. Whoa, whoa, whoa. Con what? Uh, the, uh, uh, lawyer. But you're not yes. as handsome, I guess. <laughs> no. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Uh, sure, I, I want hey, to... Uh,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 and has a transfer in a couple of hours. Is there some place here that we can talk? A quiet corner? Ja, yeah. wat is dit nou weer? Guys. Uh, ze ze willen de stad niet in. Kom niet? Ze hebben haast. Hij is op doorreis. Doorreis. Ja, yeah, naar Italië en ze willen hier met ons praten in een van de cafés. Mm. Ergens waar het een beetje rustig is. Godverdomme, ik heb het hotel al vooraf betaald. Nou, dat begint lekker. Hm. Mm.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 Mr. Uh, Albertini, can you tell us what your business plans are here yes. in Amsterdam? Yes. Of course, of course. We propose that you try to find mm -hmm. out if it's possible to open a few big uh, gambling halls here in Amsterdam, oh. Rotterdam, and uh, Den Haag. Yes, The Hague. Yeah. Mr. Okay. Prowse buys a house or a building, and together we invest in the development of the hall. Of course, uh, first we do it in Amsterdam.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 Nou, als DD een piepshow wil doen. Hé, jouw de hele verbuitenwijsneus. Vraag hem uh, of dat hij niet iets wil doen met piepshow's in Holland. Ja, maar dat soort dingen doet hij niet, hè? Dat is niet zijn business. Hé, hey, voor wie werk jij? Betaal ik jou of doet hij dat? Nou, kom op, vragen. We, we are uh, planning to develop a chain of piepshow's yes. in the Netherlands. Nee, nee, nee. Mr. Albertini is not interested in piepshow's. There's not enough profit involved in there. Mm. Not at all. What do you do now? Gokken. And verder niks. Mm. Oh, goeie oh, stipp is dit. Oh, is de pist. Ja, ah, lekker. Zie die bo? Mhm. Mm Lijkt een beetje op mijn vader. <lacht> ja, verdomme. Hier, kijk, kijk, dat is net zo'n neus. Wees. <lacht> was niet zo zacht als die vond. Nee, dat niet. Nee. <lacht> mm. Hard. het altijd hard geweest. Hij deed dingen dat je dacht. Dat kan je niet maken. Wat voor dingen dan? Dat ja, doet er niet toe.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 Maken. Als u tijdig de huur had betaald, dan zat u nog rustig in uw eigen woning, nee. lekker met de baby. Nee, en alleen zijn de moeder met de baby. Drukken jullie wel, zeg. Even opzij, mevrouwtje, we moeten er langs. Nee, nee, dat is zijn speelgoed. Die autootjes, die zijn van Marco. Nou, dat neemt u die straks nee. toch lekker mee? Ja, maar waar moet ik dan naartoe? Nou, u zou het leven eens kunnen proberen. Nee, Ah. Nou. leren. wat een zeepert, wat een nee, afgang. Niet zo negatief, Harry. Je moet niet kijken Ach. naar wat hij niet wil, maar naar wat hij wel wil. Je moet de mogelijkheden pakken die er zijn. Zo is zo'n man als Albertini ook groot geworden. Ja, daar zit wat in. Ja, maar hij vindt dat ik zijn mogelijkheden moet pakken. Daar John.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 Een grote gok al, met allure, mooie dames. Ja, ik ben al, Maar niet op deze manier. Dan zou het wel mijn tint moeten worden, ja. Dan moet ik een beetje naar de pijpen dansen van ene Albertini. En laat hem nog barsten ook. Hij heeft je niet laten barsten, Har. Hij heeft je een serieus businessvoorstel gedaan. Ja, ik moet je straks al vragen bij de haaring, Hé, hey, uh, waar is die meneer Albertini nou, Harry? Ze hebben een speciale boot geregeld. En dan vanavond eten in een ziek restaurant. Die man wordt in de watten gelegd. Ga Ah, wel? Als ik, zo, oe, als ik zo overeind kom... dan is het niet of er een spijker in mijn rug zit. Oh, zo'n scherpe pijn. Misschien een hernia. Oh, zeg, schaai je uit. Dan moeten ze me opereren. Dan kan ik ook naar het ziekenhuis. Maar wat zei de dokter nou? Mag ik even afrekenen? Drie pils in de cola...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 Het is alleen maar een grote bek van Pruis. Stelt er staat geen einde moer voor. De reservering van die tafel voor van vanavond, die uh, moet ik afzeggen. Even kijken hoor, dat was op de naam van Pruis. Ja. er ja, stonden dus hier zes personen genoteerd. Uh... Ja, zijn er twee ziek geworden. Ach, wat spijtig. Wat krijg je van me, uh, Toon? Nou, ik match je, vijftig piek. Het is toch voor die Amerikaan waar je het over had? Ja. Komt hij nog een harkje eten? Uh, nee, hij had uh, een beetje last van de scheiterij. Hij moest, hij moest gelijk weer weg. Oh, die Pruis met zijn Amerikaan. Wekenlang de grote meneer uitgehangen. Wat, ik heb zoners. Wat een sof. Wat een afgang. Uh. Spannen, Harry. Hier op je rug zit het weer helemaal vast. Ja, dat kon door een gezeik. Ik heb je toch verteld van die Albertini? Uh -huh. ja.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 Ja, vervelend. Hij ja, had dan wel een idee, die, uh, die Albertini, om samen wat op te zetten, maar ja, ik weet het niet hoe. Was het geen goed idee? Uh, nou ja, misschien wel, maar misschien. Ja, het, daar moet ik er even over nadenken.